Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vrouwen in de EU verdienen gemiddeld 16% minder dan mannen met hetzelfde soort baan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Commissie. Volgens de Commissie is dat iets beter dan een jaar geleden. Toen verdienden vrouwen 16,2% minder. Net als in de rest van Europa lopen ook in Nederland vrouwen in salaris nog altijd achter op mannen. In Vietnam zijn nog eens zes mensen opgepakt... vanwege het drama met een koelwagen in Engeland... waarbij 39 doden vielen. Ze zouden betrokken zijn geweest bij mensensmokkel. Het aantal arrestaties in Vietnam komt daarmee op acht. De slachtoffers werden anderhalve week geleden... doodgevonden in Grace in de buurt van Londen. De 31 mannen en acht vrouwen kwamen allemaal uit Vietnam. Dat land begint een onderzoek naar bendes... die mensen naar Groot-Brittannië smokkelen. Ook in Engeland zitten twee mensen vast in de zaak... onder wie de chauffeur van de truck...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 Voor de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit wordt 110 miljoen euro uitgetrokken. Het geld is onder meer voor de speciale antidrukseenheid die minister Grapperhaus in september al aankondigde. De komende maanden wordt de brigade samengesteld met specialisten van de politie, de FIOT en de Koninklijke Marissiocé. Ook komt er betere beveiliging voor rechters, officieren van justitie en advocaten.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goede morgen. Zitten we erin? Ja, en we zijn weer van start gegaan met het tweede uur van Goedemorgens Antwoord. We gaan eerst een stukje politiek doen. Dus we gaan even met de wethouder Ellen Verhey praten. Want die heeft een lekkere drukke week achter de rug. Nou, dat moet kunnen, daar ben je wethouder voor. En daarna gaan we praten met Maike Koper over de algemene beschouwing. Die schijnt ook een drukke week gehad te hebben. En we sluiten af met midwinterhoornblazen. Ik vraag me af of de Damherten daar tegen in protest gaan. Nou, dat horen we straks wel. <lacht> eh, naast mij zit Bastiaan Tournent, mijn medepresentator. Tegenover ons zit wethouder Ellen Verheij. Welkom Ellen. Dankjewel heb, Pieter, heb, goedemorgen. Heb, heb je het druk gehad? Het is uh, zeker een drukke week uh, geweest, maar ook een hele, hele goede week. En zoals je... Al zei je, hoort dat er ook een beetje bij hè als wethouder. Ja, ja, ja. precies. Uh, en dan we beginnen eventjes met uh, de dinsdagavond. Uh, toen hadden we eerst de commissie en daarna de raadsvergadering. En met name ging de hele discussie over een weg. Uh, leg even uit aan de luisteraars over welke weg hebben we het nu? Um, we hebben het over een weg... In het, uh, moet ik het goed zeggen, in de noordwestelijke hoek, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk de, een verbindingsweg tussen het circuit en de boulevard. Of eigenlijk de busbaan. En uh, daar ligt nu een pad. En we willen zeg maar even uh, iets ten, ten noorden van de branding. De, ja, de camping, klopt, klopt. Waar we nu Curie zit. Ja, ja nog iets noordelijker. Uh, okay. uh, uh, bij de Duinrand. En... Um, die weg, dat is nu een, eigenlijk een pad en die willen we met het oog op de Formule 1 uh, verharden. Uh, ook met het oog op veiligheid. Maar ook voor andere evenementen bruikbaar? Ja, zeker. En, en die weg was al ingetekend in het bestemmingsplan. Maar bleek dat dat laatste stuk, dat lag te dicht tegen Natura 2000 en Dat Grijsgaan. laatste stuk bij de boulevard? Het laatste stuk aan de boulevardkant. Ja, en toen is er, nou, mede op verzoek van de provincie gekeken, van, goh, is er een alternatieve route mogelijk? En die was er eh, mogelijk, want dan buigt die weg op het laatste stukje, dus aan de boulevardkant, iets naar het zuiden af. Alleen eh, liepen we er toen tegen aan dat dat laatste stukje, die, die bocht als het ware, niet binnen het bestemmingsplan eh, valt. En daar heb je ook ruimtelijke procedures voor. En alleen moet je dan wat, wat ze noemen een uitgebreide procedure volgen. En die uitgebreide procedure dat, ja, die kost 26 weken. Dus dat is een half jaar. En dan werd het wel erg kritisch. En die weg is nodig voor de formule 1? Ja, ja onder meer ook met het oog op uh, veiligheid. En ook een betere bereikbaarheid. En uh, nu bij die uitgebreide procedure moet je twee keer naar de gemeenteraad. Eén keer voor een concept verklaring van geen bedenkingen en nog een keer voor die definitieve verklaring van de geen bedenkingen. En dinsdag uh, heeft uh, de gemeenteraad beslist van nou u hoeft niet twee keer naar ons als raad. Wij, uh, wij uh, slaan die procedurele stappen over en dat scheelt uh, na twee jaar drie maanden waardoor de procedure uh, een stuk wordt versneld. En dat wil niet zeggen, hè, dat, want nog steeds kunnen alle mensen uh, daar straks iets van vinden. Want uh, nog steeds wordt, het, wordt het, uh, de ontwerpvergunning zes weken ter inzage gelegd. Dus, dus kun, ja, kan ieder daar wat van vinden. Uh, maar het betekent wel echt een versnelling, omdat we niet twee keer terug hoeven naar de raad. Maar als mensen daar wat van kunnen vinden, gaan ze dan weer naar de rechter toe? Dat, uh, dat uh, zou ik niet uh, willen uitsluiten, hè. Dat... Uh... Dat, dat kan, want um, ja, je hebt, uh, en dat, is, dat is eigenlijk bij alle ruimtelijke procedures. Dan leggen we het ter inzage en dan mogen mensen daar iets, uh, iets van vinden. En, dan gaat het, uh, hè, en wat je nu ziet, en dat hebben we afgelopen week ook uh, uh, gezien... is dat er bepaalde partijen zijn die, die heel kritisch kijken naar, naar de procedure... en of je dat wel netjes doet. En die ook niet schromen om naar de rechter te stappen. Nou, ik, je zegt het nog netjes met kritisch... Uh, sommige mensen die, die hebben nachtmerries ervan. Die, die slapen niet meer. En die zijn zeer teleurgesteld dat de rechter. zeer negatief uh, reageert. Dat, uh... Ja, maar dit is, dit is wel het, het, het bestel in Nederland, zal ik maar zeggen. En de rechter heeft gezegd dat het goed was. Ja. Dus dan houdt het. Uh, ja. Dan, uh, ja. Dan vertrouw ik op, op het oordeel van de rechter. En uh, ga ik ervan uit dat het ook goed is. Wat ik nou niet snap. Uh... Dit voorstel van jou over die, die weg naar bestemmingsplan. Er mm -hmm. zijn er twee raadsleden die daar tegen zijn: Heramse D66 en onze GroenLinksman. Die zijn er tegen. Hebben ze veiligheid niet hoog in het staan? Nou, ik, ik wil wat dat betreft niet, niet voor hen spreken, maar mijn indruk is dat zij ook hechten aan, aan veiligheid. Um, maar wat ook werd aangegeven is, is ja, die versnelling en of dat nou nodig was en of we dat niet eerder kunnen, hadden kunnen voorzien. Dat waren opmerkingen die zij hebben, hebben gemaakt. Maar gelukkig... Uh, maar ze stemden het, tegen het voorstel. Ja, zeker. Maar gelukkig zag het meer, de meerderheid van de raad het Snap uh, ik. Maar, goed in. Je zegt heel nadrukkelijk, het gaat om de veiligheid ook niet alleen voor de Formule 1, maar voor andere evenementen ook. Uh, waarom zijn ze dan tegen veiligheid? Nou, ik, ik heb niet de indruk dat ze tegen veiligheid uh, zijn. Uh, maar dat het meer ging ook echt om uh, nou, de, de, de procedure en de versnelling in die procedure. En zij en, vinden van dat dat niet hoeft? Dat de versnelling niet nodig is? Nou ja, dat, dat, we, dat, uh, dat we dan maar eerder hadden moeten beginnen is iets wat, wat gezegd maar werd. Maar dan is symboolpolitiek. Ja. Ja, je ik, ik, ik, merkt dat ik wat aarzelend uh, ja, uh, uh, ik. reageer. En dat is ook omdat uh, yeah, de, ik, ik uh, niet voor, voor hen uh, um, wil maar spreken. Bent, maar ik vind het jammer dat ze niet hebben meegezegd. je bent het met ons eens? Nee, ja, u zegt, uh, <lacht> zij hebben veiligheid niet hoog in het vaandel staan. En, en uh, dat is niet mijn indruk. Want ik denk dat een ieder uh, hier in Zandvoort wil dat het gewoon een goed en veilig en succesvol evenement is. En dan heb ik nog een kritische vraag aan je. Ik ben nog steeds op dinsdagavond. Uh, hoe is de collegialiteit in het college? Goed. Hoe is het dan mogelijk dat uh, wederom die meneer Hermsen... Uh, constateert of zegt dat hij gebeld is of gebeld heeft... met Gert-Jan Bluis, de wethouder... Uh, dat financieel iets niet in orde was... Uh, uh, en dan de fractievoorzitters bij elkaar roept... En, besluit van ja, we hebben overwogen om een motie van wantrouwen of truenis in te dienen en dit is de laatste keer. Dit komt op mij zo vreemd over dat een wethouder eh, dus besluit om een, met een fractievoorzitter van D66 te bellen over dit onderwerp. Nou het is, het is zo en, en ik schreef dat zelf ook naar. Om wel uh, goed contact te hebben ook als wethouder uiteraard met, met de raadsleden. Want uh, zoals ik het zie uh, spelen we allemaal voor Team Zandvoort. Uh, maar hebben we wel een andere rol. Dus, dus dat we uh, elkaar weten te vinden dat vind ik een goede zaak. Dus daar wil ik eigenlijk niet, uh, niet aan afdoen. Uh, maar waar het hier in het specifieke geval om ging was uh, de toezegging uh, die wij hebben gedaan, en wij bedoel ik het college, um, over de investering in het spoor. Um, 224.000 euro. Ja, de, de helft, de, de helft, de helft voor... ja, zeker. Ja. En, en hè, mijn gevoel op dat moment was echt van, nou, we moeten die toezegging doen, anders gaat het, gaat het feest niet door. En uh, waar de raad of een aantal raadsleden uh, wel een opmerking over maakte, was eigenlijk uh, de, proce, uh, ja, de procedure. Nee, één raadslid. Eén raadslid had daar wat meer moeite mee dan de andere, maar, inderdaad. En, hoe, hoe heeft hij dat gehoord? Hij belde je collega Gertjaan Bluis of gert Bluis belde hem. Van zo je deze foutje gemaakt. Nee, is zo is het uh, niet gegaan. Het stond uitdrukkelijk in het uh, raadsvoorstel voor de financiering uh, in ja. het spoor. En daarin hebben we aangegeven dat we die toezegging hadden gedaan. En toen is dat balletje gaan rollen, want toen uh, wilde de raad weten: van, Goh, hoe dan? En hoe, hoe, hoe zat die dat raad, dan met het budgetrecht van, van uh, de raad? En nou, het waren er wat procedurele vragen. Door één man. Ja, er is iemand die, dat, uh, die daar. Uh, ja, ...uitdrukkelijk op in is gegaan. Meneer, Hermsen. meneer Hermsen, die heeft daar naar gevraagd. Die hem. Je hoeft er niet om mee te ja. gaan hoor. Maar goed, het is uiteindelijk opgelost. En je hebt er geen slapeloze nacht van gehad. Nee, gelukkig uh, heb ik daar niet heel vaak last van. Want uh, ja, je moet toch je batterij ook weer opladen voor de ja, volgende dag. En ook voor de kinderen. Zeker. Ja. Um, Oké, okay, er is veel gebeurd... Um, dan krijg je de algemene beschouwingen. En dan mag je er weer tegenaan. Ja. Wat voor gevoel heb je daarbij? Nou, ik, ik vond het een, een, een mooie avond. En dat heeft ermee te maken. Ik vond dat, dat alle fractievoorzitters een, een goede beschouwingen hadden. Ook echt vanuit hun eigen... Uh, visie En hun eigen partijpolitiek. Uh, maar ik zag ook wel gemene delen. Namelijk we moeten vooruit. En, en we willen door. En, uh, uh, de, en dat is iets. Ja, daar, daar, uh, dat spreekt mij enorm aan. Want ik wil ook vooruit met Zandvoort. En een verbetering realiseren. En sommige projecten ja, die duren. Uh, toch wel wat langer in Zandvoort. En uh, nou, nu staan we wel op het punt dat er, dat er dingen gaan gebeuren. En, en ja, dat, dat is iets wat de raad ook, uh, ook graag wil. Dus dat vond ik, uh, ja, ik vond het wat dat betreft een constructieve avond. Eh, eh, de vraag die ik straks ook aan de, de, de, de fractievoorzitter van de Partij van Arbeid zal stellen. Hoe lang bestaat nu het principe van algemene beschouwing? En hoe lang zou het nog moeten bestaan? Want het is voorlezen van een stuk papier... Geen discussies, nou, nauwelijks discussies. En dan is klaar. En mensen zitten ondertussen spelletjes te doen. Uh, kroket eten, uh, rondlopen. Uh, ja, die en... kroket is een traditie uh, geworden. <laughs> en lang die al is. Um, ja, de algemene beschouwing hoort erbij. Maar het is meer eigenlijk, hè, waar we er ook op doeld... zijn de spelregels omtrent die... Algemene beschouwingen. En uh, iedere gemeente gaat daar ook wel weer anders mee om. Of in de Tweede Kamer gaan ze daar ook weer anders mee om. en Ze maken in het presidium afspraken over wat je, hè, hoe lang je mag spreken. En ook uh, of je tijdens het betoog wel of geen interrupties uh, toestaat. Um, maar ik vind het wel um, ja, een, een mooie traditie. Um, en ook goed om eens vanuit... Niet zozeer vanuit de dagelijkse waan van de dag. Um, maar meer even algemeen beschouwend te kijken van goh, hoe gaat het nu met het antwoord? Wat is, wat is de stand? En wat dat betreft uh, hecht, ik er, uh, hecht ik er wel aan. Uh, en uh, ja, qua spelregels. Hè, ook over uh, de discussie. Of hoe lang het moet zijn. Ja, dat, dat, is, dat is elk jaar wel weer onderwerp van gesprek. Ik, dus, ik vind het een zo zonder van het verder werk. Ik heb jarenlang algemene beschouwing moeten doen. Nou, je bent dagen bezig om de goede tekst bij elkaar te halen. Vervolgens moet je dat twee dagen van tevoren opsturen naar het college. En een kopie naar de pers. En wat dan? Nou, dat, dat hoeft niet meer. Dus er zijn een aantal partijen die hebben het op voorhand ter beschikking gesteld. Maar een aantal partijen zei ook, nou, ik, ik doe dat niet. En dat betekent wel, um, dat, dat vraagt dan... Uh, ja, hè, ja, dan moet je echt goed, goed luisteren. En, en ook kijken, van wel, wat zijn de aandachtspunten? Welke accenten worden er gelegd? Uh, wat, wat, wat schuilt erachter? Welk belang? Um. Maar dan dus dat is, dat is uh, mijn indruk. Want ik heb de woensdag de hele tijd geluisterd van... Tot diep in de nacht. Ja. Um, maar wat mijn indruk is, is dat het, het wordt interessant op het moment dat we het over de abonnementen hebben en over de mm -hmm. moties. Daarvoor dan krijg je heel veel uh, voorleesmomenten, waar de ene beter in is dan de andere. Want sommige, moet ik heel eerlijk zeggen, kunnen echt niet voorlezen. Maar daarnaast krijg je dat je uh, je haakt af. En over het algemeen, als ik heel eerlijk moet zeggen, het was heel negatief over hoe Zandvoort ervoor staat. Uh, de Watertoren is meerdere keren genoemd dat daar nog steeds niks mee gebeurd is. De Boulevard is meerdere keren genoemd door meerdere fractievoorzitters dat er nog steeds niks mee gedaan is. Dus als ik als luisteraar naar naar luister, dan krijg ik eigenlijk een heel negatief beeld. Uh, en ik vraag mij af in hoeverre de discussie, of tenminste geen discussie, dus de, de, deze algemeen... ...interessant zijn als daarna pas echt de discussie komt over de abonnementen... En waar ...die ik veel interessanter vind om te horen. Ja. Ben jij aangesproken donderdag en vrijdag door de mensen uit Zandvoort. over de algemene beschouwing? Nee, niet over de algemene beschouwing. Wel over een aantal andere zaken. En het is ook wel... Hè, en dat, dat wie, heeft... leest, wie leest dan het verslag van die algemene beschouwing? Wie luistert er naar? Hoeveel publiek haakt er af... Uh, bij een voorleesavond? Uh, ik, uh, ik vind het heel belangrijk, en dat is iets... Uh, naar mevrouw Koper die, die is dat met mij eens, denk ik. Uh, die zal dat... Hè, dat, dat mensen, participatie en dat mensen zich betrokken voelen, dat, daar, daar, hecht ik, uh, daar hecht ik aan. En uh, dat geldt zowel voor de raad als, uh, als voor het college. Uh, de algemene beschouwing is ook een deel een traditie. Maar het is ook even van afstand kijken. En uh, het, neg uh, ja, het negatieve... Ik, ik, ik, ja, ik ben wat dat betreft ook een optimist. En, <lacht> en uh, uh, een positieveling. En, en we staan wel op de vooravond van mooie ontwikkelingen in Zandvoort. Uh, we hebben binnenkort een avond over het Badhuisplein. We hebben binnenkort een avond over de entree. Ja, omdat daar ook omdat weer... Ik betwist, hè? Ik betwist niet uh -huh. dat we dingen... We hebben hele mooie dingen. Uh, er komen mooie dingen aan. En of je het er nou mee eens bent, politiek of niet... Dat... Dat is, nou, laat ik nog zelfs buiten kijf. Maar als je naar de algemene beschouwingen luistert naar al die partijen, al die fractievoorzitters, dan is het over het algemeen beeld een beetje negatief. Want er wordt logisch, want het raad wordt, of de college wordt aangesproken op bepaalde zaken. Mm -hmm. Maar ik krijg daar een negatief beeld van, terwijl dan ik op een gegeven moment de amendementen krijg, en dan lijkt opeens iedereen het weer met elkaar eens te zijn. Ja. Wat ik ergens nou, nou, Misschien ik, is, dan is, is dat een, een goede dat tip hele... oh, ook, ook voor volgend jaar. Om eens te kijken of je dat integreren. wat meer kunnen, kunt uh, uh, uh, ja, integreren. Of, of, maar dat is iets, dat is ook echt aan de fractievoorzitters, om daar uh, een besluit uh, over te nemen. Dan gaan we hebben er zometeen uit Precies, <laughs> precies, wat dat betreft, is het een heel goed, een heel goed uh, ja. programma zo. Alles, ik bedank je voor je komst. Ik wens je veel sterren de komende weken. Hartelijk bedankt. Ja, want je hebt druk en je blijft druk hebben. Jazeker, maar wel met, met heel veel plezier en energie. En, en altijd voor het belang van Zandvoort. Dank jullie wel. Bedankt. Zit Mike Kroppen hier voor ons aan tafel? Ik moet voorzichtig zijn, want hij is stevig voorzitter van de Zandvoort. Nou, jij hoeft niet meer voorzichtig te zijn, Peter. Jij bent gestopt, toch? Ik, ik weg, ik <laughs> ben weg. Ik moet voorzichtig zijn. Jij moet voorzichtig zijn, want <laughs> anders is het eind van je programma. Um, Mike hij hier uh, met hetzelfde doel. Ja, Mike is uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Zandvoort. Ja. Algemene beschouwingen zijn achter de rug. Hoe lang heb je daaraan gewerkt om op papier te zetten? Ja, dat op papier zetten, dat valt wel mee. Ik bedoel, dat, daar ga je een dagje voor zitten. Dus een maar, dag? Maar de, ja. Maar de, de, de weken daarvoor ben je, ben je je hoofd bezig met, ten eerste die begroting uitpluizen, van wat staat daar nu en wat hebben we met elkaar afgesproken, dus dat moet je nakijken. We hebben een bestuursagenda waarin het college aangeeft van deze dingen afmaken. Ik ga afmaken. terug. Alleen okay. eerst de algemene beschouwing. Nou, maar dit, dit, dit hoort daarbij hoor Pieter. Ik, ik, in die begroting ben je dus aan het kijken van welke lijn herken ik daarin. En, en, en dan leg je hem la, na, langs je verkiezingsprogramma. Van joh, waar zijn we en waar willen we naartoe? En dan ga je in je hoofd nadenken van welke punten vind ik nu het belangrijkste. Want ik hecht eraan om niet met twintig uh, details te komen. Maar Dat zie niet op. Ik kom daarop terug. Algemene beschouwing. Is het zinvol of is het niet Oh, zinvol? je bedoelt het systeem. Wat je systeem. net aan hij aan nou ja. ook vroeg. Oh, sorry Pieter, dan begreep ik je verkeerd. Um, in feite moet het, moet het zinvol zijn. Want je kunt als politiek, uh, politieke partij... kun je dan één keer per jaar... inderdaad die, die, die, die, uh, de maat nemen. Hè? Van waar staan we en waar gaan we naartoe... en wat vinden wij daarvan? en Dat moet je helder, klip en klaar kunnen doen. Dat dat niet woensdagavond uh, uh, uh, gelukt is... daar ben ik dus met een je eens. Wie luistert er naar nou? Nou, er schijnt heel veel naar geluisterd te worden. Niet alleen uh, kijken en luisteren veel mensen naar de uitzending van de gemeente, maar ook naar die van de radio. Ja, ja. Dus er wordt, er wordt echt veel naar geluisterd. Maar het is natuurlijk niet echt le uh, leuk luisteren als je een uur lang acht fractievoorzitters achter elkaar iets hoort uh, oplezen. Dus dat ik herken wel wat jullie zeggen. Ik kan me heel voor goed voorstellen dat, dat nou niet. Dat je denkt. nou. Er zit Als... ook geen begenadigd spreker. Nou ja, een enkeling die is er heel goed in. Maar moet ik heel eerlijk zeggen, er zitten niet heel veel begenadigd sprekers bij. Nou, misschien moeten we dat aan de, <laughs> aan, de, aan de training onderwerpen. Want ik ben me er wel bewust van dat je voor je luisteraars en voor je kijkers... dat je wel heel goed je punten duidelijk moet maken. Dus dat, uh, ik, ik, ik wil best ik, bekennen ik, dat ik erop gehoevend heb, hoor. Ik, net na het effect. De Zandvoetse krant krant schrijft dan... 20 regels per partij erover, dat is, ja, maar dat is ook weg, met acht volgende. partijen moeilijk, ja. Nou, dat betekent een halve pagina, dat lees je even door. Ja. De volgende dag liggen de aardappelschullen en de makrelen erin. Ja. Nou, dat is dan jammer. Uh, GBZ, dat uh, is niet mijn partij, maar... GBZ, die ziet dan de volgende dag op Facebook... de hele algemene beschouwing van GBZ erop. En dan denk je, nou, dat is een bereik met Facebook, dat je de hele... Algemene beschouwing daar kan terug luisteren en zien hoe ze dat voorleest. Prima. Ja, slim. Heel goed. Voorlichting. Heel goed. Maar dan denk ik, waarom alleen deze partij? Dat zouden we eigenlijk andere partijen moeten doen. Ik ga het onmiddellijk doen, Pieter. Wat goede tip. Te... Ja, ik heb jouw website <laughs> bekeken. Het stond er niet op. Nee, klopt. Het laatste klopt. bericht was een jaar geleden. Nee, dat, dat, dat is ook niet helemaal waar. Maar oh. okay. ik, begrijp, ik begrijp waarom je het zegt hoor. Dat vind ja. ik ook prima. Ja. ja. Nou, dan denk ik, wat jammer. Nee maar, nee, nee, maar dat is, dat is natuurlijk waar. Hè. De vraag die je eigenlijk stelt, Pieter, is: is het nog van deze tijd? Hè? Dat is wat je bedoelt. En, en dat als snap het nog van deze goed. tijd is, geef dan goede voorlichting. En, dat, en, en geeft dan goede voorlichting. En dat is misschien ook de reden. waarom Wij hebben ervoor gekozen in de fractie om uh, de algemene beschouwing te maken... ook over je amendementen die je doet. Want wat jij net aangaf, Bastiaan, dat is natuurlijk het meest interessant. Hè? Precies. Er ligt een voorstel. En wat wil jij als politieke partij met dat voorstel van het college? Kijk, daar gaat het om. En dat, zo ja. heb ik ook de algemene beschouwing ingestoken. Want nou, we vinden de begroting fijn dat het financieel goed met ons gaat. Maar wat gaan we met het geld doen? Want om alleen maar te constateren dat het financieel goed is... dat is natuurlijk wel uh, heel belangrijk. Dat is wel het uitgangspunt. Maar hoe verdelen we dan het geld? Ja, maar je, je brengt geen uh, negatieve... Ja, er zit ook negativiteit in. Maar het, het Ik ben wat kritisch. Je bent kritisch, maar je maakt er echt een een, een, een geheel van. Dat is mijn rode lijn. Ja. Uh, je abonnementen zijn verwerkt in je... Ja. Uh, ah ja, maar dat is niet naar. bij elke partij zo. Nee. Bij sommigen nee. houden ze een heel verhaal, en aan het eind zit ik maar alleen maar af te vragen: wat wilde je nou zeggen? Ja. <laughs> dat, oh, dat dat, uh, en nou ja, niet bij één. We hebben acht partijen er zitten, en ja. ik denk dat bij de meerderheid ik zo naar ze zit te luisteren, en dat vind ik jammer. Als luisteraar persoon. Dat, maar ik vraag de, ja. me ook af, ja. net wat Pieter zegt. Wat is het nut hiervan? Nou ja, ik vind, ik vind, ik vind dat wij als uh, uh, fractievoorzitters in het presidium uh, die vraag onszelf moeten stellen. Ja. Ik kan alleen maar aangeven wat ik, hoe ik daar zelf in zit. Dat, ja. dat ik vind dat je, je amendementen, dat je de manier waarop je naar de begroting kijkt en wat je wil veranderen, dat je dat in je algemene beschouwingen moet verwerken. En iets over de bestuurscultuur, want dat vind ik ook belangrijk, want dat staat in ons raadsprogramma. En zo heb ik de algemene beschouwingen als een uh, de rode. De Raad van de Partij van de Arbeid, dat is de, het motto van onze beschouwing. En zo heb ik ernaar gekeken. Hoe willen we met sociale beleid? Zijn we op de goede weg? Uh, uh, wat, wat willen we met de woningbouw? Vorig jaar hebben wij uh, het initiatief genomen tot het Fonds Sociale Woningbouw. En nu zeggen we, jongens, er moet wel gebouwd worden. En als er dan andere politieke partijen zijn die bijvoorbeeld zeggen... ...ja, je moet die statushouders niet huisvesten, want dat kost zoveel woningen. Dan zeg ik, Fopspeen, dat moet je niet doen. Je moet bouwen en je moet zorgen dat de woningen terechtkomen bij mensen die het nodig hebben. En dan vind ik, dan maak je daar ook politiek van. Dan maak ja. je een keuze en die keuzes moet je duidelijk maken. Maar is, ik kan alleen voor mezelf spreken. Uithouden. Nee, maar kijk, nu zeg je duidelijkheid. Ja. ja. Maar ik wil dat de mensen in de straat in Zandvoort dat ook horen ja. en lezen. En op een iPad zal de kunnen ik, bekijken. Ik zal mijn uh, algemene beschouwingen publiceren. Want ja. ik, volgens mij was ik klip en klaar. Ja. <laughs> maar het op Facebook ja, op, Is goed, Pieter, ja, doe <laughs> Ik zal het meteen op Facebook zetten. We ja. ja. zijn we soms te bescheiden. En, en jij noemt het informeren, daar heb je dus helemaal gelijk in. Uh, misschien. Denk je dat je dan reclame loopt te maken voor jezelf. Maar je hebt gewoon, mensen hebben recht op de goede informatie. Maar wat is er mis een met reclame? Nee, voor, dat is ook voor, zo. Voor, je bent fractievoorzitter. Het is een soort valse bescheidenheid. Maar het komt misschien ook. Um, en um, Dat hebben collega's dan ook. Dit is best wel het hoogtepunt van het jaar. Daar werk je naartoe. En dan vergeet je soms om te denken aan de activiteiten eromheen. Daar heb je gelijk in. Nou, dat was mijn algemene opmerking over de algemene beschouwing. Zo. Zo. <lacht> nou, dat is eruit. <lacht> Goed. Nu de drie amendementen. Vertel ja. daarover. Ja, we hebben als eerste amendement uh, we het gehad over. Even voor over... de luisteraars: wat is een amendement? Een amendement is een wijziging van de begroting. Het college doet een voorstel en dat voorstel is zowel. Financieel als beleidsmatig. Eén keer in de vier jaar maak je het grote geheel. Het is wat anders dan een motie. En, precies. En elk, elk jaar stel je vast wat je het komend jaar gaat doen. Dat zijn de plannen en het geld erbij. En het amendement is een wijzigingsvoorstel. Want je, want je zegt dan eigenlijk tegen het college. Ik wil jullie uh, voorstel amenderen. Ik wil het wijzigen. Ik wil het besluit wijzigen. Okay. Een motie is een oproep. Dan zeg je tegen het college. Ik zou heel graag willen dat jullie hier en daar naar willen kijken. Dat heeft... Uh, een, een lichtere lading. Want het college kan zeggen, nou, dat vind ik sympathiek en daar zullen we eens over nadenken. Als een amendement wordt aangenomen, dan is de begroting gewijzigd. Oké, okay, dus vertel over de drie amendementen? Dat... Nou, we hebben als eerste amendement de sociale basis. En dat is, dat is natuurlijk jargon, maar daar wordt eigenlijk het welzijnswerk mee bedoeld. Datgene wat wij in Zandvoort hebben aan act en, uh, activiteiten. Uh, ...waar je zo naar binnen kan lopen dat je geen uh, verwijzing voor nodig hebt... ...dagbesteding, de belbus, uh, open eettafel, jeugd, uh, uh, opvoedhulp... ...en afijn, al die zaken die mensen in hun leven nodig kunnen hebben op enig moment... ...en dat wordt gefinancierd uit wat wij noemen de sociale basis. Nou, de gemeente heeft dit uh, uh, uh, in een soort nieuw jasje gestoken door een andere systematiek te kiezen dat organisaties met elkaar aan tafel moeten gaan uh, zitten... en samen moeten kijken, nou doen wij de goede dingen? En, uh, want om te voorkomen dat er overlap is. Nou, dat is heel nuttig, hè, want je wil dat het geld zo efficiënt mogelijk besteed uh, gaat worden. Maar het systeem gaat volgend jaar pas in. En nu wordt er eigenlijk al gerekend met een soort efficiencykorting. En dat terwijl we er financieel goed voor staan. Dus dan loop je het risico dat straks de Belbus minder moet rijden... of dat soort zaken. Nou, daar hebben we voor gepleit, van, we hebben tegen het college gezegd, dat willen we niet. We willen dat het niveau van onze huidige voorzieningen in stand blijft. Je mag best aan een nieuw systematiek werken, dat is ook heel nuttig. Ga dat ook vooral doen. Maar zorg dat de professionals de ruimte hebben om als ze tegen zaken aanlopen die ze willen ontwikkelen, als ze een nieuwe dag open willen op zondag of wat dan ook, dat ze dat ook kunnen doen. Is het amendement aangenomen? 8-8. En want ja. we hadden een zieke. <laughs> en dat betekent dat stemmen staken. Dus ja, kom dat komt volgende maand weer. Dat betekent dat het in principe... Jij weet hoe het werkt, Pieter, heel goed. <laughs> Dan komt het volgende maand terug. Maar er gebeurde nog iets anders. Uh, D66 had ook een amendement gedaan. Maar dat veel breder over het sociale domein. En dat ging over de bedragen die de, de wethouder als stelpost had, had opgenomen. Zo van... Ik denk dat we volgende keer meer geld nodig hebben voor het sociale domein. En dat is dan breder. Hè? Dat is niet alleen die voorzieningen zonder indicatie... maar dat is ook hulp en voorzieningen met, uh, via de dokter, zal ik maar zeggen. En via, via het indicatieorgaan. Uh, en daarvan zeiden ze... ja. Wethouder, Je zegt nu, ik doe een soort PM-post. Ik denk dat ik geld nodig heb. Maar je kunt op je vingers natellen dat we geld nodig hebben daarvoor. Dus wij hebben liever dat je het in de begroting verwerkt. Nou, Dat is een discussie geweest met de wethouder. Ik denk dat hij daarom ook met meneer Hermsen gebeld heeft. Want de wethouder zegt, ja, als ik dat doe... Een begroting is niet alleen volgend jaar, maar is ook het jaar erop. Dat rekent door. En ik heb daar nog geen dekking voor. Dus dat wil ik eigenlijk niet. Maar D66, we willen toch dat je dat voor dit jaar of voor het komend jaar en het jaar erop gaat regelen. Nou, en dat amendement is wel aangenomen. Dat betekent dat mijn kleine deeltje daaruit veilig gesteld is. Dat valt er ook onder. Dus dan We kan komen dat naar het dus... tweede amendement. Het tweede amendement... Van de Partij van de Arbeid. Ik weet niet welke volgen. Dat ging over, waarschijnlijk over de SRO-objecten. Uh, uh, SRO nou, we hebben in Zandvoort... Waar staat SRO voor? Ja. De, de stichting uh, ruimtelijke ordening... Of, of iets dergelijks is het. Het is in ieder geval een stichting... die, uh, die zorgt voor het beheer van gemeentepanden. Dus dat sportaccommodaties... maar ook waar de studio van de, van de radio in zit... waar de bomschuit in zit... Uh, de Maria School... Al, al, al dat soort panden. Sport, en recreatieonderwijs. Precies. Dat, dat die, is erover uit ja, Amersfoort. Ik was me even kwijt, Pieter. <laughs> in de zandstroom zouden ze zeggen, ik had even een hapering in mijn brein. <laughs> um, en die zorgt voor onderhoud. En nu heeft de wethouder voorgesteld, wij willen, wij willen per 1 januari willen wij, uh, een huurverhoging. Want er is een wet in de maak, een Rijkswet. En die Rijkswet zegt dat je altijd een kostprijsdekkende huur moet uh, berekenen. Maar tegelijkertijd zegt de wethouder ook. En we hebben achterstallig onderhoud, dat gaan we ook oppakken. De Partij van de Arbeid zegt dat kunnen we natuurlijk niet maken. Al die organisaties hebben al subsidie aangevraagd. Dus die krijgen een, een huurverhoging waar ze niks van af weten. Want ik heb rondgevraagd en een, de organisaties wisten het niet. En ten tweede. Er uh, is ook achterstallig onderhoud. Dan betalen ze die huurverhoging. Uh, met die huurverhoging betalen ze dat achterstallig onderhoud. Dat lijkt me ook niet netjes. Nou, de wethouder zei. Het was ook eigenlijk niet de bedoeling. om dat voor alle SRO-objecten te doen. Uh, uh, hij zegt, sportaccommodaties heb ik de boel al goed mee geregeld. Die wisten van de huurverhoging. Hij zegt, maar andere organisaties, daar, ik trek het boetekleed aan. Dat hebben we inderdaad nog niet goed geregeld. Okay. Dus hij zegt, uh, in plaats van uh, januari 2020, wordt het januari 2021. Dan kan je, je voorbereiden. En dat betekent, dat is een toezegging. En met die toezegging kun je dan, uh, ben je dan tevreden. De derde dus, amendement, tot slot. Ik zeg helemaal niets. Belangrijkste amendement, de krocht. Ja, ik wou net zeggen. Ben je die vergeten? Ja, ik zwijg even hoor. Ik, ik heb echt eventjes zo. Weet je wel, dat heb ja. ik wel eens. Had ik zo lang zit te praten maar achter ik heb, elkaar. ik. Ik heb begrepen dat de uh, Romscolie Kerk nog niet voornemens is om een stuk af te stoten aan de gemeente. Nee. Voor de krocht. Nou, en, kijk. De, de, en, en, met name uh, niet, niet de, de, de, de woning van uh, de pastoer. Maar met name aan de achterkant van de krocht. Ja. Daar zijn er een aantal ruimtes met uitzicht op de begraafplaats. Uh, die je makkelijk bij de krocht kan betrekken. Ja. Uh, goede plannen van de wethouder. Laat ik dat voorop stellen. Wij hebben in maart 2018 als alle fractievoorzitter. Toen waren we nog lijsttrekkers in de verkiezingsdebat. Gezegd de krocht. Daar praten we nu al zo lang over. Dat gaan wij als eerste aanpakken. Nou. Dat viel me reuze tegen hoe praktisch, ik begrijp best dat politiek een kwestie van een lange adem is, maar dit was wel, dit is wel een hele lange adem. Maar wat blijkt, uh, ondertussen heeft de wethouder contact gezocht wat jij net aangeeft, hè Peter, met de, met de katholieke kerk, want hij zegt wellicht is er ruimte voor uitbreiding. Maar laten we eerlijk zijn, het zaaltje van de Kocht moet nodig opgeknapt worden, maar is in principe geschikt. Maar wat hebben we nodig? Goede toiletten, kleedruimtes en dat soort zaken. En daar heb je misschien meer ruimte voor nodig. De gedachte erachter van de wethouder is niet slecht. Maar wat gebeurt er dan weer? Dan worden zaken weer op de lange termijn geduurd. En daarvan hebben wij met samen met het CDA gezegd en andere partijen steunden dat meteen. Dat willen we niet. Het is prima als er gedachten zijn over een lange route. Maar dan zitten we in, een, in 2050 en dan hebben we nog geen goed functioneerd. Theater, wethouder, kom nu met een plan. Want wat heeft u, had hij voorgesteld in de begroting? En het amendement is aangenomen. Hij had in, ja, in de begroting voorgesteld, nou ook een toezegging, om een opinienota. En dat betekent dat je weer eens een keer een discussie gaat doen. Nou jongens, dat moeten we niet willen. Daar ben ik nou veel te, veel te kort aangebonden voor. Dus volgende maand komt hij met voorstellen. Hij komt dit kwartaal uh, niet, maar het, het eerste kwartaal van uh, 2020 komt hij niet met een opinienota, maar met een praktisch plan. En dan kunnen wij kiezen hoeveel geld we aan welk plan uitgaan. We doen. houden je eraan. Ik ja. ook. <laughs> ik hou hem eraan. Zeker. Uh, beste Mike, uh, we zijn ja. eventjes heel diep erop ja. ingegaan. Ja, zie je. Maar uh. ik moet ook naar de tijd kijken. Oh. Want we krijgen nou, ik kan ook hier ook nog uren spreken. over praten hoor. Dat weet ik, daarom zeg ik het. <laughs> Dank voor je komst. Nou, jullie ook heel hartelijk bedankt. Love the music. En dit was uh, Take Me Away met Stonebridge. Ja. En aan tafel zit uh, Albert de Gelder en we gaan praten over midwinterhoornblazers. Uh, soms is het heel ver weg en dan hoor je denk ik, van ik hoor wat. En dan staat er iemand vast in de duinen of op het strand te blazen. Maar uh, nu zien we het gezicht die achter de blazer zit. En de instrumenten liggen op tafel. Ik zie een grote houten hoorn. En ik zie een hoorn van een gems of een koei of weet ik veel. Een geit. Nee, een geit is het niet. Van ja, een hoorn. Een dit, hoorn. Is, dit is een koehoorn. Kijk, een koe, was warm. Ja, en een <laughs> koehoorn. Kijk, en je ziet de groei, de groei van een hoorn, zie je er nog in. En, uh, daar, werd, daar is het mee begonnen. Met een bonken, dat zien met de jaarringen. Een honderden maar. jaar geleden zijn ze hiermee begonnen met blazen. Zoals de vikingen deden dat hierop. Ja, er is gewoon een puntmuts hier uh, op mijn hoofd. dat de, de deden van alles. Ja. En daar is het eigenlijk, het uh, hoornblazen ongeveer mee begonnen. Dan kon men nog niks maken, alleen maar dit de, uit, uit het slachthuis meenemen, een gat erin boren aan de buitenkant en je kon blazen. En er zit geen rietje in of zo? Er zit, er zit geen rietje, je doet het met je lippen. Hè? Net zoals een trompet of een trombone, ja. zoals we dat dan wel doen. Je blaast met, al of niet met een mondstukblaas erin. Je kan hier zo inblazen, het Slecht voor je lippen, want dan gaat hij niet. Kan je niet even laten horen hoe dat klinkt? Ik doe hem toch even met een, met een mondstuk erop. Oh, dat is, is vals spelen. Ja, sorry voor het lawaai misschien. Zo, nog een tonlaatje ook. <laughs> Dit is dus de natuurhoorn van de koe. Daar is het uit begonnen. De, bewoners, de grote houten ding, kan je er ook op blazen? Daar kan ik ook op blazen. En daar is hier, dat is de houten midwinterhoorn. Hij lijkt in de, voor de luisteraars op een alpenhoorn. Op een de alpenhoorn die begint vanaf 268 lang. Nou met 268 lang door een bos lopen is een beetje lastig. En deze is iets korter, ik geloof dat hij anderhalve meter is. Waarom is het een winterhoorn? Dat is het verhaal van de Midwinterhoorn. De Midwinterhoorn werd eigenlijk gebruikt, zoals ook de Koehoorn, om het verhaal te vertellen van. Uh, eigenlijk is het gebaseerd op angst: hè? angst voor donker. Hè? Het is donker straks, het wordt steeds vroeger donker. En de bosgeesten zijn, er, de fakir, de wolven komen eraan. En dan werden de mensen, we hadden toch wel enige vorm van angst. Nou, en wat doe je als je angstig bent? Dus over het verhaal... Dan ga je blazen. ga je geluid maken. Oh. Hè? Je komt soms als mensen tegen op het visserspad die een beetje bang zijn, blijkbaar in het fiets. En dan zingen ze in het bos. En dan komen ze naar Zandvoort al zingend aan. We gaan naar Zandvoort We gaan naar de Zandvoort aan zee bijvoorbeeld, <laughs> Ja. Van wijze van spreken. Maar het is eigenlijk dus het, het verhaal van, hallo, uh, het licht komt eraan. Hè? We beginnen eigenlijk te blazen, dat doen we aanblazen. Dat begint zo net met... Uh, met Sinterklaas. Dus ik zat net te bedenken hoe ik hier naartoe weet je wat, ik doe het de eerste keer dat ik het dorp laat horen tot die er is, zo'n Midwinterhoorn op 5 december om 16 uur, of om 18 uur maar, om 6 uur. En dan zoek ik een hoge doe plek op en dan zal ik eens kijken hoe ver die te horen is. Doe je voorzichtig met alle hechten, die, uh, damherten? Die damherten, die uh, waren aan brullen toen ik, uh, dus die mannen zijn bezig met de vrouwen te versieren. En wat gebeurde er? Ze werden heel even stil. Een paar van die door. koppen komen ze naar boven. Hé, hey, concurrentie misschien wel of iets dergelijks. En, no, en dan gingen er alweer door. We dus, zijn dus uh, we absoluut niet bang voor. Nee, sterker nog. De kan je hem even laten horen? De koeien. De midwinter horen. De koeien die reageerden op van: ha, eten. Dus die komen juist naar de stal toe. Dit okay. is een, een ding van uh, anderhalve meter lang. En daar doe je ook een monsterkop. op? Ik doe er wel een mondstuk op, ja. Het is, jonger, jonger. is omdat anders... Je hebt twee soorten mondstukken, ga ik je straks vertellen. Ik, uh... Denk aan de lampen. Het lijkt wel alsof ik de groep Pannenland hoor. De? De Pannenland, de, de blazers van Pannenland. Die ken ik nou, nou, nou, ja, Nederlands een... kampioen. Oh, kijk aan. <laughs> nou. Maar ik loop jacht, net hier mee zijn door jacht, de bossen. Ja, zijn het zijn ook. Het is eigenlijk ook een, een, het is een natuurhoorn. Hè? Ja. ja. Maar goed, dan loop je met deze dingen door de duinen en over het strand. Dan krijg je commentaar links en rechts. Overigens, ik zie dat die hoorn in de, voor de helft twee helften op elkaar is. Ja, dit is een tweedelige hoorn. Je hebt, je hebt uh, een lattenhoorn. Ja. De Midwinterhoorn, die zijn allemaal latten en zo. En om die, water, om die lucht dicht te houden, hangen ze hem in de waterput neer. Ja, dat is hij op. En dat, dan zwelt hij op, het hout, en dan blijft hij waterdicht. En dat geluid van de Midwinterhoorn over een waterput heen is bijzonder. Het is een tweedelige. Ja. Dus dat kan je nog wel zien totdat ja, is een de boomstam is. Het is een berk geweest. Maar ik zie een naad hier door het middel lopen. Precies. Hm? Dus wat doen ze? Ze gaan eerst de, de maker. Die, die ken ik persoonlijk. Dat is dus echt heel wat uurtjes werk. Die gaat hem eerst in de vorm maken. En dat is het een massief ding. kan je er niks mee. Dan zaagt hij met de lintzaag helemaal door midden. En dan, en dan, gaat dan hij holt, met de hand, holt hij hem uit. En dan gaat hij vervolgens weer aan elkaar gaan. gaan. Ja, wat je koop bent. Het is ook een heel oud beroep. Ja. Je, je vroeg net... Voordat we de uitzendingen komen van, uh, heb je hem zelf gemaakt? Nou, dat zal mij met mijn tere handjes niet lukken. Hoor. Want, uh, die uh, Ik kan erop blazen. blazen en daar hou ik het maar bij. Ja. Maar wat is de reden waarom je dit bent gaan doen? Uh, jaren geleden liep ik in, uh, in Twente. En toen liep ik daar uh, rond in een wintersetting uh, En ik hoorde heel in de verte een paar tonen op me afkomen. En die, die, die raakte mij. en Ik dacht, wow, wat mooi. Dus ik ben naar de tonen gelopen. Ik moest voor een uur lopen of zo voordat ik het gevonden had. En toen kwam ik dus een eenzame midwinterhoornblazer tegen. Dus daar heb ik het gesprek mee aangekondigd. Meegemaakt. Uh, uh, en mee daar, en daar, blauwe, is het, uh, daar is het te gebruiken. Het dichtstbijzijnde echte gebruik is de Veluwe. En dan meer naar het oosten toe, toe een heel stuk Duitsland in. Maar het is echt een Nederlands uh, historisch. Um, Um, um, apparaat zou ik maar zeggen hè? Communicatiemiddel Er werd tussen de boeren, tussen woongemeenschappen. Geblazen van oh jee, de veldwachter komt eraan Of smokkelaars, pas op Of uh, er is een kind geboren of, nou. dus het is een... En als je boos wordt kan je er nog mee slaan ook uh, Ja, ik denk dat het wel heel erg hard aankomt <laughs> <laughs> Hij staat ook op de lijst van Ik heb het net nog even opgezocht Op de Nationale Inventaris in cultureel erfgoedlijst, ja. Dat is dezelfde lijst waar Bloemenkoersers en de Sinterklaas op staat. Dus het is met wel... Met een, ja, die discussie gaan we maar niet voeren. Nee. Nee. Maar nou, nou zijn de luisteraars natuurlijk misschien. Ja. Waar, wanneer, eh, hoe laat wordt er geblazen? Ik ga de komende dagen, weken, vanaf Sinterklaas tot en met de tweede week januari... Loop ik gewoon lekker met mijn hondje door de duinen en, uh, en de Zuidduin, over het strand, de zuidduinen, de waterleidingduinen en, en de noordduinen en het strand. Zo richting Bloemendaal. Nou, dan loop ik daar rond en ik zal af en toe een paar tonen blazen en dan ben ik weer weg. En dan horen ze hem wel. Maar het gaat namelijk om de tonen. Het gaat niet om mij als persoon. Maar wat ik wel ongelooflijk leuk zou vinden, als er dus mensen zeggen van nou, dit wil ik nou ook. Um, benader mij even via mijn Facebook. Mijn naam is het Helder Albert de Gelder dan is het Facebook. Wat ik zou wel leuk vinden om met een groep van drie, vijf mensen... ...een soort Zandvoortse gilde op te zetten met blazers natuurlijk. Hè? Want naast deze twee hoorns heb ik ook de Alpenhoorn. En ja, Die is een beetje lang om mee te nemen, maar dat is wel heel gaaf om de daar Alpenhoorn met mijn. Dus is een alp... meter of vijf lang soms. Ja, dat is een hele lange. De, de, de F-hoorn, zoals dat heet, die is 268. Maar ja, het is in stukken. Dus, uh... Maar daar kan je niet zo lekker mee door de... Door de... Nee, die mag ook de nee, Deze is nog net mee te nemen. En, en uh, wat je doet... Kan dat zomaar? In principe? Ja. Ook leuk voor de Formule 1. Ja. Oh, ik, als, uh, als het circuit mij uh, uh, zeg maar aanroept om te komen voor iets... Dan uh, zal ik er zeker bij zijn. Dat is, uh, dat is geen punt. Ik denk dat u dan geen last meer hebt van... Uh... Rust bij de kust. Hagendissen. Ik vind het buitengewoon. Het klinkt zo mooi. Ja. Nou, dat... Hier is het nog dat hij binnen zit en gelijk terugkomt. Hè? Maar als je hem zelf blaast, hoor je hem niet zo mooi als dat andere mensen erop reageren. Als je wat verder is. Hè? Zie je, in zo'n zo bos gaat dat geluid bewegen en dat wordt een heel anders. En dat is, vind ik zo ontzettend mooi. Hoewel ik hem zelf niet hoor. Hè, maar de reactie van de mensen die terugkomt is dezelfde als toen ik hem voor het eerst hoorde. Oké, okay, maar ik ga Omdat even... ik op afstand ben. Hè. Je ziet de lengte. Dus het geluid komt daaruit. Ja. Nu komt het gelijk terug door, de, door het raam. Naar nou, hier. Maar als hij dus de natuur in gaat. Hè, zoals gisteren maar bij de... de aantocht van Sinterklaas. Dan weet iedereen van dit is uh, Albert. En die staat ergens te blazen. En we kunnen hem niet zien, maar we horen nou, het wel. Dat is eigenlijk de truc. Ja. Ja, nou, dat vind ik te druk. Dus als Sinterklaas uh, gevierd wordt, ga op ik het strand. Om, uh, op twaalf uur op het strand. Op twaalf uur, minstens komt hij aan op het strand. Ja, dan ga ik mijn best doen om ergens te staan waar, waar je hem wel hoort, maar mij niet ziet. Dus. En om kwart voor een staat hij op het gemeentehuis. Nou, daar kunnen we wel een plek voor zinnen. Maar ja, er is, een, er is een drumband en andere. De, die die mooiste, zijn ook even stil. Het, het mooiste is inderdaad op het strand als hij die boot aankomt varen. En er staan een paar duizend kinderen in blijde verwachting. En er is nog geen band uh, dat je daar staat. Ik ga mijn best doen. We schrijven straks de datum nog een keer op. <laughs> ik ga en dan, keer, Dat is op 17 november, zondag 17 november, de intocht van Sinterklaas. En dan is het bij de reddings. Traaliging bij de rotonde. Bij de rotonde. Ja. Ik ga kijken of ik ergens bij de rotonde een balkon weet te vinden. Of iemand die hem aanbiedt natuurlijk. Want ik kijk er nu even naar. Het is altijd uh, mooi weer. Ja, altijd waard ja. en koud. Uh, het waait, maar dat is hoe de wind waait door de bomen, dat uh, ook eens in de En één keer is het niet goed gegaan en toen is hij in Noord, bij Ries, is hij in, een, in de truck van de renningsbegader gestapt, met de truck, met boots. Over het strand vervoerd naar de rotonde. Nou. Dus er is altijd een oplossing. <laughs> ik zal kijken, ik zal er zijn ergens. En dan uh, als, als men een horen horen, dan ben ik het. En uh, het gaat niet om mij, maar het gaat om de tonen die het apparaat mag maken. En als mensen dus interesse hebben, dan kunnen Mogen ze, dan ze mij zich Ik even ademen. via Facebook even benaderen? Uh, Albert de Gelder. De... Facebook nou, dan. zoiets. Met, uh, hartstikke goed. Dankjewel. Bedankt voor de informatie. Ik ben ja. zeer geïnteresseerd om bij de Sinterklaasentocht het geluid te horen. En dan te denken, hij zal hier wel ergens zijn. Ik doe mijn best ervoor. Leuk. Dankjewel. Dankjewel. We gaan even door naar de uh, agenda. Nou, dat wordt uh, even heel snel doorheen lopen. Uh, tot en met uh, 3 november, dus tot en met morgen, is de expositie van de Historische Grand Prix en museum. Jan Vlinderman en Dries van der Lof. Um, 3 de, november is ook nog het najaarsconcert. Uh, Zandvoorts Mannenkoor in de sint agata We praten dus over morgen, hè, zondag. Ja, morgen. Aanvang half Aan. drie. Ja. Dan hebben we 8 uh, en vrijdag, 8 en zaterdag, 9 november. Uh, de theatervoorstelling, de Kringloopwinkel in Theater de Krocht. Aanvang 8 uur. De zaterdag is uitverkocht. Op de vrijdag zijn er nog een paar plaatsen. Eh, een hele bijzondere voorstelling, omdat de vrouw van Dick Houset onlangs is overleden. Ja. Maar de show must go on. En 17 november is dan Classic Concert <coughs> Symfonie, Orkest Haarlem in Protestantse Kerk. Aanvang is daar eh, drie uur en entree is vijf euro. En daarvoor hebben we de intocht van Sinterklaas, 12 uur op strand. Kwartvereen op het gemeentehuis. En daar kunt u waarschijnlijk Albert de Gelder ergens horen blazen. Ja, en dan meteen uh, start. Zondag. <coughs> nee, 4 november start. De verkoop van de kaarten voor het feest in de Korverhal. Oh, ja, en dan hebben we 22 november kinderdisco. <coughs> uh, Sinterklaas is het ook bij het pluspunt van 7 uur tot 9 uur. Nou, ze komen een beetje aan het einde van de agenda. We gaan niet alles meer noemen. Wij gaan bedanken Jelmer Koper voor de techniek. En de regie, dankjewel. We bedanken Kort voor de muziek. We bedanken Gerry uh, Rutte, redactie. We bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie. En ik bedank jou, Bastiaan. Het was weer een genoegen ja. om met jou dit te mogen presenteren. Uh, nou, ik vond het ook wel genoeg uh, om met jou te presenteren, Pieter. <laughs> uh... Goed, we gaan uh, genieten van een fijn weekend. Dank je wel allemaal. Nou. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet erkent dat Nederland verantwoordelijk is voor de luchtaanval in 2015... op een bommenfabriek in Irak. En dat daarbij zeker 70 mensen omkwamen. Dat zei minister Beideveld in de Tweede Kamer. Bij een ander bombardement, bij Mosul, vielen vier doden.